Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ook uit informatie van de tweede zwarte doos... blijkt dat de co het toestel van Germanwings... moedwillig heeft laten neerstorten, meldt persbureau AFP. Franse onderzoekers zeggen dat Andreas Lubitz de automatische piloot aanpaste... om meer snelheid te maken bij het dalen. De tweede zwarte doos met vluchtgegevens... werd gisteren zwaar beschadigd teruggevonden. Zes mensen die de gijzeling in een koosjurus supermarkt in Parijs hebben overleefd, klagen meerdere Franse media aan. Ze vinden dat die roekeloos met hun veiligheid zijn omgegaan. De zes hadden zich verstopt in een koelcel. Cool een Franse tv-zender maakte de schuilplaats in de uitzending bekend, terwijl de gijzeling nog aan de gang was. En daarmee zouden de levens van de mensen in de koelcel cool in gevaar zijn gebracht. In een Pools restaurant waar Defensieminister Hennes woensdag een overleg had met haar Poolse collega Simoniak is een afluisterapparaatje gevonden. Dat meldt minister Simoniak op Twitter. Het apparaatje werd al gevonden voordat de ministers het restaurant in Warschau betraden. Dat gebeurde toen het pand bij wijze van standaardprocedure grondig werd onderzocht. Het is niet duidelijk wie het afluisterapparaatje daar heeft geplaatst. Op het Russische visserschip dat deze week zonk zaten veel te veel mensen. Op het schip was plaats voor 62 mensen, maar er waren 132 aan boord. Russische onderzoekers gaan ervan uit dat het schip daardoor is gekanteld en gezonken. Bij de scheepsramp in het uiterste oosten van Rusland kwamen 56 mensen om het leven. De politie heeft bijna 2 miljoen euro aan bankbiljetten gevonden in een hotelkamer in Amsterdam. Agenten gingen in de kamer kijken naar een tip. De stapels bankbiljetten lagen in koffers en tassen. Een man van 34, die de hotelkamer had gehuurd, is gearresteerd. Hij wordt verdacht van witwassen. Het weer, vanmiddag schijnt vooral in het noorden en oosten de zon. Op andere plekken neemt de bewolking toe en gaat het af en toe regenen. Het wordt 8 tot 10 graden. Morgen nog een enkele bui, maar de zon schijnt ook. En met de Pasen blijft het droog en het wordt dan tussen de 8 en 12 graden. Dit was het NMV. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A1 Amsterdam ze dan mamers voor tussen Blarikum en Afrit Bunschoten over 10 kilometer rijden. Tot zover de verkeersin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 Thank <imitation> uur van uh, ZFM Luncht. En dat uh, was de nieuwe single van uh, Boudewijn de Groot. Ik ga ook dit uur toch nog even af en toe tussen de andere platen door... Uh, wel nog iets van Charles Clouse draaien. Want ik zei het al, ik heb nog wat dingetjes... Uh, waar ik het vorige uur niet naartoe gekomen ben. En uh, ja, als een goede vriend van je overlijdt... dan vind ik dat toch altijd wel een reden om daar nog even bij... Uh, bij stil te staan, als u mij niet euvel duidt. Uh, dat die veel betekende, ook voor andere mensen dat blijkt. Want ik zag ook bijvoorbeeld een hele mooie uh, reactie... van uh, een van mijn collega's hier bij, uh, bij CFM. van Jaap Koper. Uh, bedankt daarvoor. Uh, een hele mooie reactie die op Facebook stond. En uh, dat is ook zeer de moeite waard. En uh, dat, uh, dat Jacques uh, heel veel betekend heeft voor heel veel mensen... Ja, dat spreekt natuurlijk, want de DigiMans-band was niet alleen in Nederland wereldberoemd... maar ook buiten Nederland, zelfs tot in Turkije aan toe. Want ik weet zelfs dat zij ooit nog een tournee daar gemaakt hebben. Ik ga er nog een liedje van Jacques draaien dat hij opgenomen heeft met uh, een dame die heet Kim... Uh, ik, het, het Hoesje vermeldt niet, want het is natuurlijk een, van, de, van de computer af. Vermeldt niet wie die Kim is, maar het is wel een bekend uh, nummer dat wij ooit uh, ook kennen: van um, uh, The Temptations samen met The Supremes. En ik wil u toch dat liedje graag uh, laten horen. Het heet I'm gonna make you love me. I'm gonna make Gonna do all the things for you, a girl wants a man to do, oh baby. Oh baby. And I will sacrifice for you. I'll even do wrong for you, oh baby. Oh, baby. Every minute. en Kim, onder die naam uh, werd het uh, uitgebracht en het was natuurlijk een Amerikaans nummer en uh, een, uh, een hit van uh, niemand minder dan Diana Ross en de Supremes, samen met de Temptations en dit was dus dan een fantastische ik moet ik zeggen gewoon ik ontdekte het gisteren weer, het is wel even te gek dit hoor, prima, mooie cover van het nummer dus I'm Gonna Make You Love Me van uh, Chacloes samen met, eh, met Kim. Eh, we gaan eventjes een ander plaatje draaien. Daarna komt de evenementenagenda. En eh, we hebben nog veel meer moois. Roel van Velsen. Call it luck. You're putting voice inside my head. For no reason I believe them You can call it love You can call it chance Call it what you want Never understand But you're the reason I can't hide rol van Velsen was dat met zijn uh, nieuwste plaats. En dat en met het heet Call It Luck. Ja, en dan zetten we hem stil en dan gaan we iets heel anders doen. Want uh, het is besloten uh, paasweekend, dames en heren. En als je paasweekend zegt, ja, dan zeg je natuurlijk in Zandvoort... evenementen. Nou... John Luisteraars, allereerst aandacht voor twee tentoonstellingen. En die zijn beide in het Zandvoortsmuseum... aan de Zwaluwestraat nummertje 1... al hier te Zandvoort. Deze tentoonstelling gaat over toerisme in Zandvoort... door de jaren heen. Deze tentoonstelling... is nog tot en met 26 juni te bezichtigen...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 Vanaf de tentoonstelling abstractie in Nederland anno 2015 is in samenwerking met René de Vreugd als gastcurator in het Museum te bezichtigen. Met een selectie van tien vooraanstaande innoverende nog levende kunstenaars binnen de lyrische abstractie van de afgelopen twintig jaar. Gevestigde kunstenaars die zich blijven innoveren en daarbij een duidelijk herkenbare persoonlijke signatuur hebben ontwikkeld binnen deze kunstvorm. Dan gaan we natuurlijk uh, de, dit weekend naar het circuitpark Zandvoort. Want dan is het uh, op zaterdag weer tijd voor het begin van de paasraces. Zowel op 4 april als op 6 april zullen daar diverse races verreden worden. De paasraces staan namelijk bol van spanning en spektakel. Beleef de, bleef de start van het nationale race En geniet van de strijd om elke centimeter van het beroemde asfalt op het circuitpark Zandvoort. Tijdens de paasraces krijgt het publiek een interessante mix... van nationale en internationale raceseries voorgeschoteld. Zo zullen de Formula Swift Cup en de Burando Production Open... twee races rijden, terwijl ook de Internationale Supercar Challenge... met drie goed gevulde startvelden in actie komen. Voeg daarbij de seizoenspremières van de formule Renault... de Northern European Cup en de nieuwe Renault Clio Cup Benelux... zaterdag en maandag van s'morgens 9 tot, uh, tot uh, 5 uur. Maar wilt u niet zo lang wachten, u kunt natuurlijk vandaag ook alvast naar het circuit gaan. Want daar zijn de, de, de vele vanaf vanmorgen al tot uh, vanmiddag half vier allerlei uh, free practice races al aan de gang. Dus wilt u ze in een ongedwongen sfeer bekijken, kijk dan, ga dan vanmiddag nog even naar het circuitpark Zandvoort. En het racegeweld begint zaterdag om half negen en op maandag om tien uur. Ja, Pasen. Ruud zei het al. In diverse restaurants en horecagelegenheden worden daar uitgebreid bij stilgestaan. Paasbrunches, paasdinees. Kijkt u daarvoor even in het Zandvoortse courant. Eén halen we er even uit. Pasen bij het wapen. En dan hebben we op het wapen van Zandvoort aan het gasthuisplein nummer 10. En dat is allemaal op 6 april. Vanaf 12 uur is er een heerlijke paasbrunch voor 17,50 euro per persoon. Reserveren kan telefonisch of per mail. Sluit de tweede paasdag samen af met Johan van Sta en Michael Knubbe die vanaf 5 uur popsongs, volkszongs, gospels... en sing-along ten gehore zullen brengen. De entree is gratis en reserveren is niet nodig. Meer informatie over dit evenement... en over meerdere evenementen bij het Wapen van Zandvoort... verwijzen we u even naar de webpagina van het Wapen van Zandvoort. En tot slot voor de kids. Op 6 april een groot evenement vanaf 12 uur. De paas Puzzeltocht in Zandvoort-aan-Zee. Ook dit jaar organiseert On-Air Events de Paaspuzzeltocht in samenwerking met IJsseland Sanremo. Op Tweede Paasdag, 6 april aanstaande, kunnen kinderen van 12 uur tot 5 uur middags... bij IJsseland Sanremo een kaart kopen voor 4,50 euro en daarmee de paaseieren zoeken in etalages van winkels in het centrum van Zandvoort. Daar zijn ook letters aan verbonden. Zijn alle letters compleet, dan kan de kaart weer ingeleverd worden bij IJsseland Sanremo, waar de paashaas met een verrassing op je staat te wachten. Meer informatie over deze Paaspuzzeltocht vindt u op www.onair-events.nl. www.onair-events.nl. Tot zover. Nou, dankjewel. Graag gedaan. We gaan uh, nog eventjes een uh, prachtige cover draaien. die uh, live opgenomen is uh, in Beverwijk. Uh, met uh, The Blues Brothers. En, en dat is een van de liedjes die Sjaar Kloes altijd zong. Als je een, een, een optreden met hem deed, of je deed een jam met hem, of wat dan ook... dan was dit altijd wel een nummer dat voorbij kwam. Want het was een van zijn uh, persoonlijke favorieten, denk ik. Uh, en hij kon het ook zingen als geen ander. Laten nou, we dat eerlijk wezen. Uh, Mark Huizenveld op drums, Jan-Peter Bast op uh, toetsen... Hemond Orgel, piano, Herman en Hans Schone zaten erbij... Vincent Hiemstra en nog meer andere prachtige mensen... in de nummer van uh, Paul Weller. Dat gaat niet, Ik kom zo even terug. En dat zei you do something to me. Sjaak uh, Plus. Sjaak! Yeah. Cool. Hallo. Wow. Oh. Ron, then to me Somewhere deep inside I'm hanging on the wire For love I'll never find You do something En die band Een unieke opname van de uh, Blues Broers. Herman en Hans Schone. En verder Vincent Hiemstra op gitaar. Mark Huizenveld op drums. En Jan-Peter Bast op, uh, op toetsen. Uh, opgenomen in Beverwijk live een aantal jaren geleden. En ja, een nummer van Paul Weller. En dat nummer, dat, dat heeft u natuurlijk herkend. Dat, uh, dat heette dus... Uh, ik moet even nu goed opletten ja dat ik alles goed doe. Ja. Um, wat wou ik nou zeggen? Oh ja, ik wou dus zeggen van... Uh, ja, oké. Okay. Um, you do something to me, zo heette het uh, nummer. Chakloes. Goed, um, ik ga nog even verder met een ander plaatje en dan hoort u zometeen het regio nieuws. Want dat moeten we ook niet vergeten. Oh, hier staat nog wat te het draaien. Ik moet even kijken hoor, want het gaat nu iets niet helemaal zoals het gaan moet. Dit moet uit, zo. Dit moet ook weg. Nou, dat hoeft niet weg, maar het moet wel uit. Ja, zo is het goed. Uh, en dan gaan we weer even, uh, ja, het lijkt wel of ik, uh, nee, ik ben niet dronken hoor. Dat u niet denkt dat ik dronken ben of zo. Dat is niet zo. Nou, eens kijken of deze het nou nog wil doen. Eh, dat zou heel fijn zijn. Maar eh, hij doet het even niet. Dat ben toch wel het klungelen vandaag, jongens. Wat is dit toch? Hm? Ja. Nou, dan draaien we nog maar even. Oh, nee hè. Oh, Komt toch nog. Beetje van het ei vandaag. Maar dat past misschien wel bij Pasen. Bij When the war is won, coming together met John Legend and that hit, Glory. We will be sure. oh, glory. Glory. glory, Oh, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, Glory, to the heavens, no man, no weapon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 Justice is position in us. Justice for all just ain't specific enough. One son died, his spirit is revisiting us. True and living, living in us. Resistance is us. That's why Rosa sat on the bus. That's why we walked through Ferguson with our hands up. When go down we woman and man up they say stay down and we stand up shots we on the ground the camera panned up king pointed to the mountaintop and we ran up one day when the glory comes it will be ours it will be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 Oké, okay. dat was John Legend samen met niemand minder dan Common. En dat nummer dat, dat heette uh, uh, Glory. Een uh, prachtige, uh, prachtige versie. Past wel een beetje bij vandaag, vind ik. Zie FM voor Zandvoort en de regio. En dat betekent natuurlijk het regionieuws. Als ik het kan vinden. <laughs> vandaag is het zo'n dag dat alles tegen zit vandaag. Ik snap dat niet, maar soms heb je van die dagen dan wel niks meer. Met de aanhouding van een 36-jarige Harlemmer woensdag heeft de politie in totaal vier personen opgepakt. In verband met diefstal uit kleedkamers bij voetbalvereniging DOSR in Rollofs Adensveen En heling van de spullen die daarbij buit werden gemaakt. En dan uh, hebben we ook nog uh, de politie parkeerboek. Dat scheidt, zie je, Alles gaat fout vandaag. Het is niet te geloven. Alles, alles gaat gewoon fout. Maar een momentje. Uh, de staat hem gewoon opnieuw op. Zo doen we dat. Zo, nou staat hij goed. De parkeerboetes die Haarlem uitschrijft... gaan uitsluitend naar het Rijk en niet naar de gemeente. Dat moet anders. Het college wil graag dat deze gelden ten goede moeten komen aan de stad. Het college wil dat oplossen door te fiscaliseren... Voor bewoners, ondernemers, privébezoek en andere vergunninghouders verandert aan parkeerrechten niets. De begrenzing van de parkeerzones blijft gelijk. Bezoekers blijken van alle bezoekersverregeling gebruik te maken. De enige verandering is dat de bewonersvergunning wordt omgezet in een vorm van parkeerbelasting. Net zoals in de binnenstad. Het systeem gaat per 1 september in. Na een melding van een vechtpartij in de Zwedenstraat in Haarlem... heeft de politie woensdagnacht rond vier uur twee personen aangehouden. In een woning werd een bebloed mes aangetroffen. De politie kreeg een melding dat er een fikse ruzie gaande was tussen twee mannen. Agenten troffen in een trappenhuis in twee mannen aan en scheiden beide partijen omdat beide mannen, een 24-jarige Haarlemmer en een 20-jarige Amsterdammer... aangifte tegen elkaar wilden doen, werden ze allebei aangehouden. En de politie onderzoekt de zaak. Kijk, maar gaat het wel goed met mijn piepje. <lacht> de politie heeft donderdagavond in Haarlem een 72-jarige Alkmaarder aangehouden. Hij wordt verdacht van het plegen van een babbeltruc. Of babbeltrucs. De man werd in de Leidse buurt herkend door iemand die eerder door de man was benadeeld. De verdachte belde toen bij woningen aan met een verhaal dat hij de verwarming na wilde kijken. Door deze alerte melding kon de politie de man al snel achterhalen en aanhouden. De man is ingesloten en er wordt onderzocht of hij nog meer op zijn kerfstok heeft. Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort hebben samen onderzoek gedaan... naar de verkeerseffecten van de Maria-tunnel. Deze tunnel zou in de toekomst onderdeel kunnen vormen van de autoring om Haarlem. Maar de aanleg kost een flinke duit. De kosten van de onderzochte varianten lopen uiteen van 125 tot 800 miljoen euro. Een deken voorbij ik het niet in mijn zak heb. Aanvankelijk van de lengte van de tunnel en de bouwwijze... Het doel van de ring is om het doorgaan om in plaats van delen van Haarlem te leiden. De tunnel zou de westelijke randweg rechtstreeks moeten verbinden met de Schipholweg A9. Met een tunnel onder het Spaarne en delen van de Haarlemmerhout door. Kom op! Geef toe, wie heeft er zijn in zijn nacht- en dagdromen... niet eens een kind uit een nauwe put be bevrijd... twintig paarden van de verdrinkingsdood gered... of een oud vrouwtje of Haarlemse schonen beschermd... tegen een laffe overval Kortom, stiekem altijd al een held willen zijn, grijp dan. Nu je kans. Op zaterdag 11 april is het weer zover. Dan organiseert Serve the City Haarlem weer een projectdag waar ruim 100 vrijwilligers voor worden gezocht. Oké, okay, misschien iets minder spectaculair dan Superman of Spiderman... maar zeker net zo welkom en gewaardeerd. Er zijn ruim 20 projecten waaruit je kunt kiezen. Dus ben je een goede taarten- of pannenkoekenbakker... ben je handig met behangen... Tegels zetten, tuinieren. of gewoon lekker sociaal en wel voor een spelletje. Schuif je dan in voor het project op www.stchaarlem. Dat je aan elkaar, dus stc .nl. En wees een lokale held in Haarlem, Heemstede of de gemeente Velzen. En tot zover, het weerbericht. Uh, nee, het nieuws. Westkust lacht weer op 24 weer. 20 uur per, uur per dag. Dag. winter Westkust weerbericht luidt als volgt. Daar gaat hier echt van alles mis, jongens. Ik weet niet wat ik allemaal heb vandaag, maar dit moet ik hebben. Weer of geen weer. Zo. Hier is Albert-Jan Vos met het paasweer. Westkust weerbericht luidt als volgt. Over, over België trekt de momenteel een depressie genaamd Ruud naar het hey, Zuidoosten. Hey, hey, hey. Bij deze depressie horende bewolking trekt het over onze regio... maar tot regen komt het zeer waarschijnlijk niet. Wel valt er regen over de zuidwestelijke helft van het land... maar wij lijken net aan de goede kant te zitten... in de Haarlemmermeer en Kennemaland. Mocht het toch nog wat tot regen komen, dan is het hooguit wat licht gespetter. De temperatuur stijgt naar waarde van ongeveer 10 graden... en er waait een matige van zuid naar oost draaiende wind. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt... en her en der is het wat lichte regen mogelijk. Maar ook nu stelt het niet veel voor. De oostenwind waait overwegend matig... en de temperatuur daalt naar een graad van 3 à 4. Morgen beginnen we de dag met veel bewolking... maar in de loop van de ochtend klaart het op en gaat de zon schijnen. De wind uit het noordoosten gaat waaien... en is matig tot vrij krachtig in de polder... en krachtig aan zeewindkracht 4 tot 6. En de temperatuur stijgt naar een graad of 9. Door die toch wel stevige wind zal het weer kouder aanvoelen... dan wat de thermometer aangeeft. Eerste paasdag blijft het droog en schijnt de zon flink. De noordwestenwind is afgenomen naar zwak tot matig... en de temperatuur stijgt naar 9 à 10 graden. Paasmaandag kan er in de ochtend wat, wat lichte regen of motregen vallen... maar in de middag schijnt weer geregeld de zon. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten... en de temperatuur stijgt naar een graad of 11. Aldus Rico Schreuder. dan uh, wederom werkje van uh, die CD Highs and Lows van Charles Kloes... Uh, waarin hij uh, de Moody Blues uh, Original Go Now eventjes uh, op een fantastische manier uh, nieuw leven in uh, Blies. Ja, voor de mensen die het allemaal misschien nog niet gevolgd hebben of het niet weten... maar mijn grote collega en vriend Jacques Kloes is gisteren plotseling overleden... en dat is de reden dat ik eigenlijk vandaag een beetje... Ja, toch wel in mineur ben. En een beetje, een beetje van het ei ben. Eigenlijk om het zo maar te zeggen. Want ja, hij was precies een maand ouder dan ik ben. Uh, hij werd geboren op 5 maart uh, 1948. En ik word aanstaande maandag ook 67. Dus ik hoop dat ik het nog even vol mag houden. Maar um, ja. We zullen hem zeker uh, missen. Sjaak uh, was weer. Goed bezig met zijn band, de Disneyman's band. Zij is waar niet meer in de originele formatie. Want daar zijn er al een aantal niet meer van. En uh, hij, zal zijn, uh, nou ja, hij zal zijn oude collega's boven wel tegenkomen, neem ik aan. Dat uh, ga je dan maar vanuit. Jacques Loestus, uh, gisteren overleden op 67-jarige leeftijd. En ik wilde daar toch uh, vandaag, omdat ik hem heel goed gekend heb. en omdat ik hem ook ja, beschouwde als een, als een goede vriend en collega. Toch nog eventjes uh, ja, gedenken, om het zo maar eens te zeggen. Goed, nou, ik heb nog een uh, kwartiertje te gaan. Ik heb nog wat muziek klaarstaan. En uh, ik zou willen zeggen, um, voor, voor zover mensen die Sjaak gekend hebben... luisteren, uh, en de nabestaanden, zijn familie, zijn, zijn vriendin vooral. Marianne. Want daar gaan de gedachte echt wel heel bijzonder naar uit. En uh, natuurlijk uh, zijn collega's uit de Digimans-band, onder andere Johan Bouquet en Marcel Wessel. Jongens, allemaal heel veel sterkte met dit grote verlies van deze grote zanger, Jacques Luz. don't hide it and i know you're scared to spread your wings don't and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 Tell me when it kicks in. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, tell me when it kicks in. All the voices in my mind. Calling out across the line. All the voices in my mind. Calling out across the line. All the voices in my mind. Calling out across the line voices in my mind calling out across the land all the voices in my mind calling out across the land all the voices in my mind calling out across the land tell me when it kicks in calling out does the scar upon it tell me when it kicks in calling broken heart tell me when it kicks in this is at uh, Shirin Stream heet het nummer van zijn album X. Dat is toch een van de grote nieuwe artiesten. Hè? Die had Sheeran samen met uh, Sam Smith en zo. Toch een aantal mensen waarvan je zegt van... Ja, die hebben het weer. Het is prettig om naar te luisteren. Zijn, uh, zingen goed. We hebben goede liedjes. Wat dat betreft is er, uh, is er nog hoop. Ik en dan krijgen we nu, dames en heren, een speciaal moment in onze uitzending. Oh. Blijft bezig, die man. Nou, we krijgen nu een heel speciaal moment in onze uitzending. Dit is Albert Jan Vos met het Pasen.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 Ze wilden huppelend door de duinen verder gaan... maar bleven toch maar even staan. De ene sprak... Ach, weet je wat? We zijn het eigenlijk met Pasen best wel zat. En we kunnen niemand zeggen... dat wij hazen nog steeds geen eieren kunnen leggen. De ander sprak nog wat verlegen... en in ons mooie stille Kennemerbos... kom je weer duizenden mensen met Pasen tegen...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 heb je dat gevoelig voorgedragen Albert Jan. Ik heb nog een brok in de keel, hoor. Ja, ja ik ook. Ik zit echt in... De... Uh, uh, uh, ja. ja. Uh, dames en heren, kunt u misschien even een doos tissues brengen? Dank u wel. <laughs> Oké. Okay. Albert Jan Vos met het uh, prachtige paasgedicht, dames en heren. En dat brengt wij gelijk ook een beetje naar het uh, eind van dit programma. Dan heb ik heb Nog één plaatje voor u en dan is het klaar voor vandaag. En dan Ga ik mij een beetje recupereren zoals dat heet. En voorbereiden op Zandvoort Draait Door van vanmiddag met Rappalje. Want dat wordt wat hoor. Oeh! van uh, van dit, dit ogenblik. Frazee Ford heet de dame of de band, dat weet ik niet precies, maar in ieder geval Frazee Ford en het nummer dat, uh, dat heet uh, uh, September uh, hè? September Fields Field zo heet hem dat. Ja, laten we dat even vaststellen. Goed, um, dat was hem. Wat mij betreft voor deze vrijdag. Nou ja, uh, voor dit programma dan. En nu eventjes uh, een beetje relaxen. En uh, straks, uh, straks om vijf uur natuurlijk door met... Uh, Zandvoort draait door. En dat wordt een speciale uitzending, want we hebben een hele lekkere band vanavond. Die vanavond overigens live te zien zijn in de Lichtfabriek. En als u daar niet heen kunt, kunt u ze ook nog horen live via ZFM. Want het hele concert wordt uitgezonden. afscheid van de neemers strakjes als ik het goed uh, ben ingelicht de Euro Breakdown met Maurice Mulder en uh, ik zie u straks weer om vijf uur met Zandvoort draait door tot straks bedankt voor het luisteren en uh, wat mij betreft tot volgende week wat dit programma betreft tot volgende week woensdag